Ran open. Ja, ja, commissaris. Waar lag de hand van Verfailen? De hand van. Ver, de hand van Verfaien, ja, dat weet ik niet. zo, commissaris? Hoe je weet dat niet? dat weet ik niet, commissaris. Heb je hebt wel eens in de frigo gekeken. Is die wat te vroeg voor Duvel? Jij denkt dat ik een komiek ben, hè? Ja. Of wat? Heb je die hand van Verfail nu al gevonden? Ah, jij denkt dat hij eens in de vrego Nee, ik denk dat jij hier zomaar was, staat er niks, in? Eh, dat je dan maar schoon blijft staan, hè, vanin, totdat we hier klaar zijn. Ja, ja kom was in mijn licht staan, ja, waarom nu? Heb je vannacht al iets opzienbarends ontdekt? Dat er in de badkamer toch bloedsporen waren, onder andere. En ik heb een soort hakmis gevonden in de garage. Zo'n soort keukenmis voor gevorderde huisvrouwen. En uw leerling Tovenaar is daarmee weg. Dat hij maar ziet dat ik het zelfs terugkrijg, hè? En zonder zijn vinger afdrukken, hè, alstublieft. Wat is hij daarmee gaan doen? Dat ja, weet ik het. Meneer zal me niet geloven, zeker. Er zat namelijk geen spatje bloed op dat mes. Dus dat heeft niet gediend om die hand af te hakken. Dat zal ik u wel weten te vertellen als ik het ter degen heb kunnen onderzoeken, vanin. Voilà. Ik ben hier klaar. We mochten een boel overhoop gooien. Ik ga nog wat in de garage voortspelen, hè. Ja, van die garage gesproken. Als je een gratis tip wilt, die garagedeur is volgens mij opzettelijk opengezet. je bedoelt dus dat er vandaar geen sporen naar buiten leiden. Nee, de dader is langs de voordeur naar buiten gegaan. En hij is trouwens ook langs daar binnengekomen. En niet langs de tuin. Zie commissaris, je moet dat hier eens bekijken. Wat is dat? Een fotoalbum? Ja, een fotoalbum. Er ontbreken foto's. Ja hoor. Het zijn foto's uit mijn Verfaiz, een Chileense periode. Ja, kijk, hij staat daar bij een van die grote beelden op het nee. Paaseiland. Dat is toch ook Chileens grondgebied, hè? Nou, interessant. Ah. Ja, interessant. Uh, breng dat allemaal vast naar de combi. Dat ja. nemen we zeker mee. Ja. Vermeer, ja. is dat dat fameus uh, hakmes? Ja. Ik zien. Meulen altijd hè, met zijn plastic zakjes. Ik denk niet dat het gebruikt is, Pieter. Ik heb het van alle kanten bekeken. Dat ziet er splinter niet uit. <laughs> zie maar dat hij u niet hoort. Ik zie twee mogelijkheden. Of de inbrekers zijn teruggekomen, of we hebben hier inderdaad een soort maniac aan ons been. Ja, en hebt u ondertussen ook al dat belangrijk detail opgemerkt? Wat bedoel hier in de woonkamer. Kijk eens naar de muur achter u. Vermerken. Het rongo rongo tablet is weg. Goedemorgen. Je ziet er zo moe uit. Wat is het, niet goed geslapen? Je ziet er anders ook niet zo fris uit. Dat komt ervan als ik mij ongerust moet maken, hè. En waar heb jij vannacht geslapen? Als je geslapen hebt, tenminste. je natuurlijk, waar anders. Wat is het? Mocht je niet bij meneer Ketels blijven slapen? Niet zo'n grote nee? mond opzetten tegen mij, hè? Oh. Straks gaan ze nog denken dat we zelf onze manage in brand gestoken hebben. Ach, maar ten eerste, dat is niet zo. En ten tweede, zelfs als het zo was, dan hadden ze dat toch nooit kunnen bewijzen. Die nou? Je hebt het toch niet gedaan, hè? Ach, nee, ma. Maar je mag gerust weten dat ik blij ben dat we er vanaf zijn. Mag ik die van verpompompels hebben? Dina wilde kijken naar mij? Je hebt toch echt niks met Frank Lernhout gehad, hè? Ofwel? Dina, kijk naar mij! Ach, laat mij los, ma. Alsjeblieft, zeg. Je hebt hem aangenomen, hè? Ik niet. Je moet nu niet proberen de schuld op mij te steken. Ja, Ik heb hier een paar mappen gevonden met rekeninguitreksels. Goed zo. Ja. Uh, ja, voor mij? Max Kleisters is aangekomen, Pieter. Uh, laat hem dan maar op binnen. Okay. Karin, ja? jij eerst naar boven verder inventariseren met bruinogen. Nee? Wat anders volgende week? Zeg. Ah, meneer de regisseur. Goeiemorgen. Ja. Ja. Het ziet er niet al te fris uit, moet ik zeggen. Zeg, is het waar? Is Paul inderdaad vermoord, I mean, Dat is fucking horrible. Vermeer, uh, Guys, ja. Polsen, hoe lang Vermeulen nog werk heeft in de garage? Nog minstens een half uur, heeft hij gezegd. Ja, ga hem dan maar wat op, ja, ja oké. Okay. Ja, vooruit, hap! Nu gaan we onder ons, Max. Ja, ja, ja. Je hebt mij in een heel lastig parket gebracht. Dat weet je toch, hè? Bij mij thuis met cocaïne zitten morsen ja. en nu is uw dealer eraan. Hey, whoa, whoa, whoa. just a second, Peter. Verfijen was geen dealer, oké? Okay? Hij, hij was mijn vriend. Ja, dat zullen we nog wel eens zien. Vertel me Maris, waar je de afgelopen nacht gezeten hebt. Jij bent mijn eerste verdachte, hè? want jij logeerde hier toch, of niet? Jij denkt dat ik... Oh, come on, Peter. Ik heb hier gisteravond tot half acht gezeten. Dan ben ik terug naar het concertgebouw gegaan. I swear. We hebben daar gerepeteerd tot twee uur vanmorgen. Daar zijn plenty getuigen van. Waar ben je dan naartoe gegaan? Ja, ik uh, ben bij iemand anders gaan slapen. Naam? Adres? Come on, Peter. Moet dat echt? Ja, Oké. Okay. Bij Viviana de los nieves Viviana de Los Nieves. Ja, dat is een van mijn actrices. Ze woont in de Steenstraat. Je bent hier dus niet meer geweest sinds gisteravond half acht? Om eerlijk te zijn, ik, euh, ik ben om half drie komen kijken of... of ja, om te vragen of Paul niks zou gaan drinken met ons. Wabblieft. En hoe zijt je dan naar hier gekomen? Met een taxi. Ja, vraag het maar aan die agent die hier voor de deur staat. Hij heeft mij verteld wat er gebeurd was. Hij heeft mij dan weggestuurd. Max, ik waarschuw u, hè? Ik ga dat allemaal minutieus laten checken. En bij ja. de minste twijfel. Nee, yeah, sure, sure, sure. Oké, okay. gaat u nu naar het concertgebouw? Ja. Ja, vertrek dan maar. Hè. Maar ge houdt u ter beschikking. Is dat duidelijk? Ja, yeah. no problem. Uh, tot later dan? Ja. Vermeulen is klaar, Pieter. Goed. Uh, Jan, ga boven Karin en Andréës helpen. En kijk vooral uit naar rekeningen. Brieven en uh, pak zijn pc in, oké? Okay? Oké. Okay. Dat was toch die regisseur van Vagavuur, hè? Ja. Het schijnt dat ze lieve uh, het nichtje is van mevrouw de substituut. Ja, ja, ja. ja. Vermeulen, jij moet eens iets speciaals voor mij doen. Zeg, Vaninne. Uh, ik heb een broer die nogal zot is van theater. Wat denkt, je? Uh, zouden er geen vrijkaartjes te versieren zijn? Hoeveel heb je nodig? Twee, drie, geen probleem, ik regel dat wel. Ah, dat is heel sympathiek van u, hè? Ja, ja. Vermeulen, je gaat er voor mij nog eens met de fijne kam moeten doorgaan. Van in? sorry, hè, maar... Uh... Nee, nee, en eens kijken of er ook geen sporen van wit poeder terug te vinden zijn. Wat bedoelt je? Antrax? No. Oh, jij denkt aan drugs? Dat is toch niet uw departement? Ik moet toch met alles rekening kunnen houden, hè? Bijsneus. En doe mij dus een plezier. Als je iets vindt, verwittig mij als eerste. Oké? Okay? Zeg, Vanin, die vervallen, dat was toch niet uw dealer, hè? Ma, ik ben dan nou weg, hè. Ik weet niet hoe laat ik terug zal zijn, maar... Ah? Gaat jij ook ergens naartoe? Ik ga mee met u. Kom maar, we zijn weg. Dat het concertgebouw. Jij moet daar niet bij zijn, ik wil dat niet. Ik wil zien wat jij daar allemaal gaat doen. Maar dat weet je goed genoeg. Ik mag meespelen in Vagevuur en jij gaat mij niet tegen. Hè? Nee, dat zullen we nog wel eens zien. Rijd jij of rij ik?